4 uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Venezuela heeft de grenzen gesloten voor alle personen en voertuigen vanwege de presidentsverkiezingen de komende dag. Het is een van de vele veiligheidsmaatregelen rond de stembusgang. Verder mogen burgers geen wapens dragen en mag tot morgenavond geen alcohol worden verkocht. Bijna 19 miljoen inwoners van Venezuela mogen een nieuwe president kiezen en bepalen of de socialist Chavez na 14 jaar presidentschap een nieuwe termijn krijgt van 6 jaar. Maar vooral de laatste dagen heeft de kandidaat van de oppositie in de peilingen terrein gewonnen. In Peru heeft de rebellenbeweging Lichtend Pad drie helikopters van een gasbedrijf in brand gestoken. Die werden gebruikt bij het onderhoud aan gasleidingen op een moeilijk bereikbare plaats in de jungle. Volgens lokale media waren de rebellen van plan om een militaire patrouille aan te vallen. Toen dat mislukte zouden ze zich op het gasbedrijf hebben gestort. Lichtend Pad was in de jaren 80 en begin jaren 90 een van de gewelddadigste guerrilla-bewegingen van Latijns-Amerika. Op een parkeerplaats bij Ahoy in Rotterdam is een man beschoten. Hij werd niet geraakt en waarschuwde de politie. Die heeft vier jongens van 15 tot 17 jaar opgepakt. Volgens de politie ontstond er een ruzie op de parkeerplaats... en schoot een jongen daarbij één of meerdere keren op de man. Waarover de ruzie ging, is niet bekend. De jongeren zitten er vast, maar naar een vuurwapen wordt nog gezocht.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 Goedenacht, deze kroeg staat nog wagenwijd open hoor, sowieso tot vijf uur, maar ook daarna gaat Radio 1 natuurlijk door. Zometeen Luc ook, ik denk dat Luc met het programma start, ik denk dat hij net wakker wordt. Dus als je luistert Luc, kom naar de studio, want hier is het gezellig, hier is Jolijt. Het gaat over sluitingstijden, vrije sluitingstijden of vaste sluitingstijden. Dus van, nou iedereen bepaalt lekker, elke kroeg van... Ah, oh, ik blijf vandaag eens tot vijf uur open. Ah, oh, morgen denk ik, nou, één uur, ik heb niet zo zin of het is niet zo druk. Of juist iedereen om twee uur gewoon, hup, eruit. Door de hele stad één grote sluitingstijd. Die heb je ook. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Bellen 0800 1121. Jacques, jij belde ook. Goeienacht. Goeienacht. Wat vind jij? Eh, uh, wat vind ik, uh... Nou, ik ben voor vrije sluitingstijden, uh, maar ik uh, uh, kom zelf uit, uh, uit Katwijk aan Zee. En ik vind dat, uh, ondanks dat ik soms vind dat dit dorp wel eens wat bekrompen kan zijn, een hele mooie oplossing hebben. Wat hebben ze dan? Ze hebben een deurbeleid. En dat betekent in feite dat er zijn geen sluitingstijden zijn. Nee. Maar is, je kan tot één uur overal binnenlopen en daarna is het over. Oh. Dus... Uh, dus dat verplicht je om op tijd naar de kroeg te gaan ja uh, en uh, ja na eenen kan je gewoon nergens meer naar binnen maar dat verplicht je dus want dat daar dat is een beetje de discussie die we het eerste uur hadden van mensen zeiden van ik ben voorsluitend zeiden want dan gaan mensen eerder naar de kroeg is het daar gewoon gezellig en dan heb je gewoon een vroege leuke avond de anderen zeiden van nee juist ja, vrij, want dan kan je doen en laten wat je wil maar zij hebben dus een soort tussenoplossing iedereen gewoon voor één uur de kroeg in anders heb je pech ja precies en het, werkt het, en, en, en het... En het, en het werkt erg goed. Ja? Als het net zo was. Oh! oh. Hou de, de radio uit, Jacques. Oh, oh. Hallo! Ja, hou de radio uit, Jacques. Hallo? Ik hem niet, hè? Hallo. Ik heb geen Hallo? radio aan. Oh. oh, ben je daar nog, Jacques, of niet? Ja, ik ben er nog. Oh, dat was even een. Uh... Een, een inbreker op onze lijn. Maar daar ben je weer. Het was, was wel even spannend. Okay. We zijn weer wakker, iedereen die radio aan <laughs> <zet> te luisteren. <laughs> maar het werkt, uh, die, die sluitingstijd. Of althans, de, de instaptijd. Ja, het werkt. Want iedereen zoekt eigenlijk uh, ja, vlak voor één of zo zijn favoriete uh, plekje waar hij wil zitten. En, uh, ja, da, en dan is het over. En, en de, ik heb het ook al verteld. De gemeente heeft ook een, een makkelijke manier gevonden om uh, geen discussie te hebben of het nou wel of geen één uur is. Uh, alle uh, populaire horecagelegenheden hebben een geheikte klok van de gemeente voor de deur hangen. Niet. En als die één uur aangeeft, dan is het één uur. <lacht> geen discussie mogelijk. Oh, wat slim. En het is, ja, je, je, uh, heel simpel. Als je als... Uh, bar-eigenaar uh, uh, een seconde een iemand binnen laten. Dan riskeer je dat je gesloten wordt voor een maand. Zijn ze zo streng? <coughs> ja, op zich zijn ze wel zo streng. Maar dat, dat, dat vind ik ook niet zo erg. Iedereen weet waar hij aan toe is. Voor een moet je binnen zijn waar je wil. Uh, uh, ja, de rest van de, de avond, de nacht wil uh, verblijven. Ja. En alles heb pech. En. Um... Heb je dan ook dat iedereen dan, want iedereen is dan voor 1 uur binnen, maar hoe, tot hoe laat is het dan open? Gaan mensen dan gewoon druppelen nee, naar buiten? Dat maakt niet uit. Oh, blijft het tot de, de volgende middag open. Echt? Ja. Katwijk ik aan Zee. Je kan alleen niemand meer naar binnen. Nee, oké. Okay. Dus wel gewoon, je, moet ook, je moet het ook met de mensen doen met wie je bent in die kroeg dan? Ja. En uh, er zijn uh, kroegbaas uiteraard die dan nog zeggen, ja, om 4 uur is het bij mij afgelopen. Ja, oké. Okay. En Maak je daar wel eens gebruik van? Dat je heel lang blijft ik, zitten? Nou, ik ga niet zo heel vaak meer uit, maar uh, ik heb zelf wel uh, uh, achter de bar gestaan. Dus, uh, maar uh, ja, als ik uh, uitga, dan maak ik er wel gebruik van. Dan ja, zorg ik ook dat ik voor één binnen ben in uh, het café, doordat ik het gezelligste vind. Ja, en dan, uh, dan blijf je wel zitten. Ja. Ah. Heb je wel eens echt tot. Want je zegt van als de kroeg wil, blijven ze tot uh, smiddags vier uur open. Heb je ook wel eens echt zo lang in de kroeg gezeten? Oh ja. Zeker weten. Echt? Dat je van, van, van, van s avonds 11 uur tot s ochtends 9 uur, 10 uur in de kroeg hebt gezeten? Ja, maar dan kom je weer, dat ligt dan een beetje waar je interesse ligt. Dat is ook eigenlijk exact het punt waarom ik nu nog wakker ben. Mm -hmm. Maar dat, dat heeft dan meer een sportachtergrond. Ik ben nogal een Formule 1-fan ah. en die wordt vannacht verleden in Japan. Dus die begint om 6 uur. En dat café waar ik zat, die zond dan live de, de Formule 1-race uit om 6 uur s morgens. Ja, dan blijft ik zitten. Oh, dan bleef je gewoon lekker hangen. Ja. ja. En nu blijf je ook tot zes uur wakker dan, want dan, uh, dan ga je de boel bekijken. Ja, maar nu zit ik thuis. Dus. Ja, en lekker met Radio 1 aan. Ja, precies. Ik vind het een goede oplossing wat ze in Katwijk aan zee hebben. Gewoon iedereen voor 1 uur naar binnen, anders kom je niet meer binnen. En dan zie je okay. maar weer wanneer je naar huis gaat. Ja, en uh, ik, ik heb, wil nog wat, twee, twee dingen zeggen. Nou, dat had ik ergens opgeschreven. Ten eerste oh. wil ik natuurlijk wel je stelling van vannacht. Ja. Uh, een beetje een prophecy. Want als je om dit uur vraagt wat vind je van de sluitingstijd? ...dan is iedereen natuurlijk tegen de sluitingstijd. Als die het smiddags zou vragen, dan meer nou, ik heb je waarschijnlijk min tegenknoppen. Nou, ik heb ook wel wat mensen aan de lijn gehad die, uh, die, die zeiden van... ...doe maar lekker uh, gewoon om twee uur, want dan kunnen we lekker vroeg de kroeg in, hoor. Dus het is dus wel, dus... het is iets uh, meer een evenwicht. Ik heb er één iemand gehoord daarvan, maar oké, okay, dan zeg ik nog steeds... ...dan moet hij de, de katwijkmethode uh, hanteren. Vind ik te gek, hoor. Ik denk hoor. dat het goed werkt. Ja. Uh, en nog een ding. Ik ben... ...eh... Mm, uh, uh, uh, ik, ...ik vind ook, en um, uh, uh, ook omdat ik het zelf ben geweest... De mensen die zeggen, ja maar dan drinken ze maar totdat ze neervallen. Ja. Uh, ik ben zelf parkieper geweest en als parkieper heb je wel een verantwoordelijkheid. Ja, maar dus wel, ben je het daar mee eens iemand of niet? Te dronk is. Sorry? Ben je het daar mee eens? Nee, ik vind als iemand te dronken is, moet je hem niet meer schenken. Ja. Uh, ik geloof dat een van je eerste bellen zei dat hij zelfs zijn autosleutels heeft afgenomen. Ja. Ja, ja, dat heeft hij gedaan. Uh, officieel ja. mag dat niet trouwens, dat, maar dat weet die meneer ook wel. Ja. Uh, maar ik vind het is wel een goede actie. Ja. Uh, maar je, bent, je moet als barkeeper op een gegeven moment wel je verantwoordelijkheid nemen. Ja, zeker. Maar en, dat... en iemand die te dronken is, die, uh, nou, wat ik al zei, hier een kant, heb je het niet. Je hoeft er niet meer binnen te laten na een uur. Sterker nog, het mag niet meer. Nee. Maar ook als dit is binnen en het is vier uur en ze zijn te dronken, dan, dan moet je gewoon stoppen. Dan ja. moet je gewoon iemand die nie, niet meer schenken. Nee. En ook op het gebied van sluitingstijden natuurlijk, uh, ben je ook verantwoordelijk als, uh, als barman. Ja, je bent altijd verantwoordelijk. Ja. Ja. Ja, en... ook, ook al is het voorsluitingstijd. Als iemand te ver heen is, dan moet je gewoon stoppen met, uh, met schenken. Ja. Nee, dat, en, ik en, en dat, dat wordt wel eens vergeten. En dat, dat vind ik zeker bij uh, de meeste mensen nu. Die vergeten dat ze die verantwoordelijkheid hebben. Ja, ja. Ja, nou ja, dat is goed. Misschien luisteren ze wel. Dan denken ze van, oh ja, die Jacques heeft helemaal gelijk. Ja, ik hoop het. Hé, hey, dankjewel, Jacques, dat je belde naar 0800-1121. Ja. Oké, okay, Fijne nacht. Ai, ai. Ja, Jij kan ook bellen, 0800-1121. Het gaat over sluitingstijden, zoals je hoorde. En uh, Gregor, die uh, belde ook naar dat nummer. Gregor, nacht. Ah, oh, lekker. Lekkere muziek. Gregor, je bent op de radio. Ik denk dat hij gewoon lekker muziek zit te luisteren. Waarom luister, Hoe kan dat nou? Dat je naar de, naar de radio luistert en dat je muziek luistert. Gregor? Hallo? Ja, hey, nacht. Je bent op de radio. Oké. Okay, zal ik even doorspelen dan? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dan kunnen we niet praten met elkaar. Ja, ik uh, speel even en als intro speel ik even en dan uh, ga ik even met je praten. Oké, okay, wat ga je spelen? Ik ben heel benieuwd wat hier nou uh, wat hier de gedachte achter is voor hem. Even luisteren hoor, ik moet hem een beetje een kans geven. Gaat hij nou nog... Oh daar, is... oh, daar ben je alweer. Wat zeg jij? Daar ben je alweer. Ja, oké. Okay. Wat speelde hey, je nou? Uh, nee, nee, nee, wat jullie... speelde je nou? Wat zeg jij? Wat speelde je nou? Nou, wat zullen hebben? Improvisatie. En je dacht, ik ben op Radio 1, ik moet het even aan de mensheid laten horen. Nee hoor. Ik dacht, het is een uh, leuke afwisseling voor alles wat er gebeurt op de radio. <laughs> Zou je je radio iets achter kunnen zetten, Gregor? Ik hoor mezelf een beetje terug. Ja, ik, ik, ik heb mijn radio uit, hoor. Oh, misschien is je de telefoonlijn. Maar Gregor, we gaan eventjes naar het onderwerp van vannacht. Sluitingstijden, daar heb ik het over. Vrije sluitingstijden of uh, ja, gereguleerde sluitingstijden. Wat vind jij? Ik vind uh, uh, iedereen is uh, vrij om te doen en te laten wat hij wil. Maar ik vind, uh, ik heb in... Uh... ...in uh, Amsterdam uh, gewoond en daar ontdekt dat daar uh, beginnende studentjes uh, rechten kwamen wonen en die dan uh, vanuit de prairie uh, in de binnenstad uh, uh, geconfronteerd werden met het uh, gezellige lawaai van cafés, ja. uh, zich op procedures storten en daarmee uh, de horeca uit de stad Ja. Ik heb dat uh, meegemaakt dat gewoon cafés moesten sluiten vanwege dat soort procedures. Ja. En dat vind ik wel heel tragisch. Dat als jij uh, niet gewend bent uh, aan een stadsrimoer, uh, uh, je vindt het wel heel hip om in de stad te gaan wonen. Uh, en dan vervolgens uh, uh, bedrijven kapot gaat procederen omdat je zo'n slimme uh, uh, juridische student wil uithangen. ja. Maar um, was jij zo eentje die dan in de kroeg of voor de kroeg stond... en bij sluitingstijd veel lawaai maakte waar mensen last van hadden of niet? Nee, dat ging gewoon om uh, uh, uh, cafés die het niet uh, uh, konden betalen... om bijvoorbeeld uh, geluidswerend uh, uh, uh, materiaal te... Of, of hoe zeg je dat? Uh, dat ze zich uh, niet uh, konden... Uh, Isoleren voor geluid Isoleren. dat? Ja, Die eierdoos tegen de muur en zo. Wat zeg jij? Eierdozen tegen de muur. Nee, maar je zit gewoon in, bijvoorbeeld in de Jordaan in een café. Oh. Uh, wat voorheen uh, gewoon uh, niemand tot last was. En dan begint ineens iemand te zeiken. En uh, die heeft uh, een heel, uh, uh, uh, hoe zeg je dat, apparaat van uh, klagers. Uh, uh, wat hij weet op te trommelen via procedures. Ja, ja. Uh, en en, en zo'n café kan gewoon sluiten. Omdat het uh, gewoon niet uh, zich kan permitteren om uh, uh, zich te isoleren tegen dat soort uh, lawaai uh, Maar of Wat heeft het met sluitingstijden te maken? Nou, dat in de regel grijpen ze dat dan aan. Uh, ...om uh, die procedures uh, uh, gewicht te geven. Ja, dat ze allemaal tegelijk naar buiten komen... ...en zo van met die bordjes denken aan de buren... Alles, alles, ja. wordt, dan aangegrepen. alles wordt dan aangegrepen om uh, uh, beklacht te doen. Ja. Oh, dan ga je weer, Gregor. Oh, ja. oh daar ben je weer. Ja, wij hebben best wel een slechte lijn met z'n tweeën. We zitten niet echt op één lijn. Nou, okay. oh, daar ben je uh, weer. Ja. ja, je valt een beetje weg af en toe. Nou beste kerel, dan uh, hangen we nou mijn hoek, want ik heb uh, mijn verhaal gedaan. Ja, ja, ja, ja, ja, en je hebt je liedje gespeeld. Zo is dat. Hey, je hebt je eigen gelegd, dus uh, je, kan, uh, je kan weer door. Ja, anders zal ik nog afsluiten met een liedje. <laughs> ja, speel maar. Wat dit? Ja, speel maar hoor. Ik uh, ben wel benieuwd. Je begon dat wel leuk? Is het, dan is het mooi rond, want je begon met een liedje en dan eindig je met een liedje. Zo is dat. Nou, Sorry. speel maar. Gaat die. Dit is Gregor live op Radio 1. Ja, prachtig. Een beetje bijgestaan door Gregor. Gaan we nu luisteren naar echte muziek. En uh, dat uh, hoor je van uh, Dusty Springfield. Ik heb het over sluitingstijden vannacht. 0800-121. Daar nou kan je hem op bellen. 0800-121. Dit is zo mooi. Billy really Ray was a preacher's son. En when his daddy would visit come along.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 Wat hebben we het goed, hè? Zo samen kwart over vier, lekker nacht, lekker een beetje zo wegzwijmelen. Ah, oh, Dusty Springfield met Son of a Ah. Heerlijk, ik geniet er heel erg van. Het gaat vannacht over sluitingstijden. Je kan bellen, uh, want de lijnen die staan altijd open. 0800-1121. Wat vind jij? Vrije sluitingstijden of gewoon een beetje op tijd iedereen naar zijn bedje toe? Bellen. 0800-1121. Dat kan. In, uh, in Brielen hebben ze voor de zomer een experiment gedaan uh, met het oprekken van de sluitingstijd. Ze hadden daar oorspronkelijk dat het half drie was dat je naar huis moest. Dat vind ik best wel een rare tijd eigenlijk niet twee uur of drie uur. Maar ja, half drie. En ze hadden het uh, verlengd naar vijf uur. Dus tweeënhalf uur lang feest. Dat vind ik op zich wel heel, wel heel lief van de gemeente Brielen. Betty van Vieg is burgemeester van Brille En uh, die heeft het uh, geïnitieerd. Goedenacht, Betty. Goedenavond. Um... Goeienacht. Ja, ik ben nog niet helemaal bij de mensen. Ja, <laughs> <Nee. tus> uh, jullie hebben die uh, uh, proef gedaan in Brielen met Van uh, de vaste sluitingstijden uh, half drie was dat. Zijn jullie naar vijf uur gegaan om te experimenteren of dat beter werkte. Maar... Blijkbaar niet, want jullie hebben het weer teruggedraaid. Uh, ja, het, het was een. Uh, we hadden natuurlijk wel wat overlast. Een vrij grote concentratie uh, horeca in Brielen. En dat gaf toch al wat overlast voor, voor de inwoners van de vesting. Uh, om een uur of half drie gaan de kroeg uit. Nou, dat gaat redelijk massaal naar buiten. En dat gaat niet zonder de nodige, het nodige geluid. En uh, een aantal horeca-ondernemers die zeiden van. Nou, wij willen wel eigenlijk zo'n experiment om te kijken. Of we, uh, enerzijds uh, dachten zij: van uh, het is goed voor ons portemonnee, hè, want we kunnen de mensen wat langer in de kroeg blijven hangen. En anderzijds uh, vermindert daardoor de overlast dat mensen geleidelijk weggaan. Nou, we hebben dat een aantal maanden gedaan. En uh, op zichzelf uh, verliep de proef goed, de politie was ook uh, tevreden, maar het resultaat. ...dat het minder lawaaijres zou zijn, de, de klachten van uh, de inwoners, een aantal inwoners, die zeiden van het is nu niet om half drie alleen een ongelooflijke herrie... ...maar dat duurt nu voor tot vijf uur. Ja. En, uh, maar goed, dat was allemaal nog wel redelijk, uh, redelijk binnen de perken. Hè, volgens de politie die dit dan in de gaten hield... Maar uh, een aantal horeca-ondernemers die uh, zag het na verloop van tijd toch niet zitten. Want de kosten wogen niet op tegen de baten. Nee. En die combinatie heeft ertoe geleid dat we hebben gezegd... nou ja, jongens, dan stoppen we ermee. Kijk, als er één uh, kroeg overblijft die het wil blijven doen... ja, dan wordt het wel erg marginaal. Ja, maar dan, want is dat geen optie dan? Om dat iemand eigenlijk bijna een monopoliepositie te geven... dat iedereen daar naartoe trekt, een beetje buiten het centrum bijvoorbeeld? Uh, nou, de horeca bij ons zitten allemaal in de vesting. Okay. En het, het vinden ze ook allemaal plaats in de vesting en om nou één hoorige ondernemer, uh, één hoorige ondernemer mag al langer uh, open blijven, dat is de discotheek. Maar om uh, nu ook nog een andere horeca ondernemer, dat leek ons geen optie, want dat betekent namelijk wel dat ik uh, veel meer politietoezicht moet houden dus nachts. Okay. En voor één hoorige ondernemer doen we dat niet. Ja, want dat is een beetje het idee nu uh, in Amsterdam, dat stond ook in de kranten, dat ze 24 uur gelegenheden dan eigenlijk een beetje buiten het centrum willen gaan doen. Dus, dus ja. aan de, aan de A10-ring. Maar ja, dat, wat, wat, wat je zegt, is natuurlijk veel makkelijker in Amsterdam dan in Brille... omdat Brille een kleiner centrum heeft waar alles gecentreerd nou ja, is. Op zichzelf lijkt mij om aan de A10-ring langer naar de kroeg te mogen. Niet de meest uh, uitgelezen plekken <laughs> in Amsterdam naar de kroeg te gaan. Nee, is niet heel aantrekkelijk. <laughs> ik zou daar niet gauw naartoe gaan, nee. nee. Nu is half drie bij jullie de sluitingstijd qua ja. kroegen weer. Dat is best wel vroeg, vind ik. Ook nou, ik vind laatst dat... Uh, we hebben half drie op uh, vrijdag en op zaterdagavond. Ja. Door de week uh, gaan de kroegen om één uur dicht. En uh, de uh, discotheek blijft een uur langer open. Oh, die, daar gaat het door tot half vier? Ja. Dus dat is dan uiteindelijk daar de sluitingstijd? die heeft een, een langere sluitingstijd. Ja, en um, dat experiment is dus niet helemaal geslaagd door verschillende redenen. Nee. Um, ja. Gaat er nog een keer weer een ander experiment gebeuren? Dat je bijvoorbeeld de helft van de kroeg om twee uur laat sluiten en de andere helft om drie uur? Dat het een beetje verdeeld raakt, de mensen die naar huis ja. gaan? Ja, nee, dat, dat, dat is niet echt een optie. We hebben dit uh, een uitgebreid overleg met de ondernemers gedaan. Die hebben gezegd, wil je het proberen? Nou, ik heb er zelf totaal geen bezwaar tegen. Um, uh, maar... Een aantal constateren ook van uh, wij stoppen ermee om de doodvoudig reden. Kijk, je hebt natuurlijk wel toezicht nodig. En dat is, uh, uh, er moet langer een bewaker, uh, ja. hè, een portier bij de groep. En ze zeiden van, nou, het weegt de, de kosten wegen niet op tegen de baten. Nee. En ja, dat begrijp ik ook heel goed als ondernemer. Uh, je doet er om er beter van te worden, maar als jij langer je personeel in dienst moet houden... En langer je toezicht in dienst moet houden. Ja, daar moet er wel wat tegenover staan. En dat was onvoldoende op één kroeg maar. En eh, nou ja, dat was voor ons reden, zeggen we, nou jongens, dan stoppen we ermee. Hoe laat ga je zelf meestal naar huis, vanuit de kroeg? Vanuit de kroeg? Nou, ik ben niet zo'n vreselijke kroeg tegen, maar ik ben wel een plakker. Oké, okay, dus je blijft wel echt totdat je <lacht> eruit wordt geveegd, als je dan in de kroeg zit. <lacht> Ja, maar niet half drie, hoor. Dat is toch echt een gorter. <laughs> Oké, okay. en toch, toch mooi dat ik je dan zo midden in de nacht nu wel mag bellen. Dankjewel, ja, okay. Betty uh, van Fieger, burgemeester van Brille, waar ze dus een experiment hebben gedaan met de sluidingstijd. Fijne nacht! Ja, dank u wel. En Zo goed. Nederlands beentje. Mos. Uh, What you want. En, ja, echt. Ik vind het echt, echt een heel leuk beentje. En deze helemaal. Dat is volgens mij hun laatste single geweest. What you want van Mos op Radio 1 in... Nachtbrakers. En het gaat over sluitingstijden vannacht. Over uh, vrije sluitingstijden of over gereguleerde sluitingstijden. Ik heb al flink wat meningen gehoord. Maar ben jij de laatste met het laatste woord? Bel maar 0800 1121. 0800 1121. Daar ben ik op te bereiken. En dan, uh, dan ben jij degene die uh, nou, de laatste duit in het zakje doet. Dat kan je dus doen op 0800 1121. En dan ga ik voor het laatst naar mijn uh, live verslag geven. Want ja, het is ook wel. Het is al half vijf. Hij zit al vanaf drie uur in die kroeg. Want er is een speciale kroeg in Amsterdam. Uh, de 24-uurs kroeg is een soort experiment. Uh, die kroeg heet Ome Snol. En uh, mijn verslaggever Dirk is daar. En um, de raarste mensen loopt hij tegen het lijf. En ik ben, <laughs> ben heel benieuwd met wie die nu weer zit. Dames en heren, naast ons staat Gerard Joling. Oh, echt? Uh, bekend van de toppers, van vele hits. Ooit een groot Nederlandse tiest. En nu staat hij hier in café Ome Snol. Niet. <laughs> Dirky, Dirkie. Gerard, uh, wat bezielt je? Wij moeten soms wel eens wat meer acties ondernemen... om door te doen dringen tot het volk, zeg maar. Ja, Gerard, je stond ooit van grote menigte. Inmiddels uh, valt het een klein beetje tegen. Ik heb gehoord dat je afgelopen zaterdag hebt in uh, de Blauwe Koe. En voor hoeveel mensen was dat ongeveer? Nee, daar komen 30 of 32 mensen. Zo. zo, dat is niet erg veel meer. Dat is wel heel veel. Ja, dat is heel veel. Toepasselijke kan het niet. Je staat hier in een fantastische Jordaneese kroeg. Uh, we hebben bier, we hebben bitterballen, we hebben mooie dames... we hebben leuke jongens. En, uh, en daarbij staat natuurlijk een heel mooie uh, ja, ja. Ik vind het hartstikke leuk dat ik vanavond hier weer mag gaan zingen, dus top. Nou, veel succes, Gerard. Gerard loopt nu naar het podium en hij gaat voor ons zingen Maak Me Gek. Gerard, zet hem op. En succes met je programma. Dames en heren, Gerard Joling. Gerard Joling. Oké, daar gaan we. We zijn Joling. Mama, gek, dames en heren! Zeker, hoor! Ik ben al gek. Vanavond zal je voor mij staan. En dan laag ik je toe. Het is niet zuiver. We weten wat er gaat komen. Maar alleen nog niet hoe. Wegwezen! Zoek het er wel keer uit? Ik ben toch een kraan verdedigd? Ik hoef dit niet te doen. En dan weer erop. Ik wil de mensen. Ja, dan gaan Nou, mijn ging. Nou, mijn ging, maatje. Nou, mijn geek, Ja, de, de rond. Als je slechte muziek hoort, dan moet je horen koorden bellen, hoor, niet mij. Hij willen de haven, ja. Ik wil de haven, hoor. Hij wil de haven, hoor. Hij wil de haven, hoor. Hij wil de haven, hoor. niet wil de haven, hoor. Hij wil ja, wat? Ja, kom op. Hij is er zelf bij die je, jongen. Dan kom je toe. Ja, kom dan hier, jongen. Dus kom op, dames Dit is een grootse afgang. Dirk, dankjewel voor je bijdrages. Frank, we gaan terug naar jou. Bedankt voor het luisteren en veel succes. Dames en heren, hoitjes. Mijn live verslaggever, Dirk, hoorde je. En, uh, een uh, ja, een nachtbraken in hart en nieren. Dankjewel, Dirk. die Dirk die maakt daar wat dingen mee, echt Man, man, man. De 24-uurskroeg daar dus in uh, Amsterdam. En uh, ja, dat, dat was hem ook wel niet, hoor, Dirk. Die heeft zoveel meegemaakt. Met, uh, met als klapper op de vuurpijl ook nog Gerard Joning. Het gaat over sluitingstijden. En ik vroeg uh, je ja, om te bellen om het laatste woord te hebben. Het laatste duit in het zakje. En uh, die eer gaat naar uh, Mandy. Mandy, Mandy nacht. Hallo, Frank. Oh, wat is die, wat is die enthousiast. Hé, hey Mandy. Ben je, nog, hey. ben je nog aan het dansen? Nee, ik sta nu op het Luidseplein. Oh. Bij, bij de Schouwburg sta ik nu. Maar moest je naar buiten? Want ik heb het over sluitingstijden vannacht. En uh, ben je nee. naar buiten geveegd of ben je zelf naar buiten gegaan? Nee, ik ben zelf naar buiten gegaan. Ik, ik dacht, het is mooi geweest. Ik ga, ik ga. Ja, maar je klinkt ook wel een beetje dronken. Dus ik denk dat het ook wel verstandig is dat je naar huis bent gegaan. Nee, dat valt best wel mee. Ik, um, ik heb een gezellig, Ik heb de liefde van mijn leven ontmoet. <gut> je zal het niet geloven. Oh. Maar ik heb hem ontmoet. Hoe heet hij? Hij heet Rutger Driesen met dubbel S. Oh. Maar Rutger heeft een vriendin. Ai. Dat is dus een beetje jammer. Maar Rut, mag ik daar nog iets over zeggen? Zeker. Want Rutger is dus eigenlijk niet zo'n lief vriendje. Dat kan ik nu wel zeggen. Met... Heb je met hem gezoend? Ja. Oei, dus, misschien, maar wat? misschien luistert zijn vriendin wel nu ook. Wat zeg je? Misschien luistert zijn vriendin wel. Nee, want zijn vriendin die woont in Spanje. Dus dat is sowieso een kansloos zaak. Oh. Dus eigenlijk wil ik nu tegen Rutger zeggen dat het... Nou ja, dat ik dat niet oké okay vind. Nee, maar toch vind je hem wel heel leuk en is het je liefde van je leven? Het is wel de liefde van mijn leven, daar ben ik wel achter gekomen. En uh, waar ben je geweest? Ik was in een kleine cool-down, dat is niet oké. Okay. Uh, oh, het cool-down café is dus een beetje een appelski café toch? Ja, maar, een beetje wel, ja. <laughs> ja. En, uh, en, en, en, en hoe, tot hoe laat is dat open, weet je dat? Uh, nou, ik denk dat het nu... Hoe laat, het is nu half vijf? Ja, het is echt stipt half vijf. Ik denk dat het nog maar een half uurtje open is, maar ik ga altijd liever voordat iedereen, zeg maar, weggaat. Waarom? Ga ik, nou ja, omdat je dan anders heel lang moet wachten voordat je je jas moet halen. En dat vind ik altijd heel irritant. Dus ik ga dan liever net iets eerder weg. Ja, en dan zijn je met z'n allen zo buiten nog te hangen een beetje. Ja. En wachten op die en... Ja, klopt. Nee, dat vind ik dan net vervelend. En je had de liefde van je leven toch al ontmoet? Ja, daarom. En nu? Want well, ik vind het eigenlijk wel... Ik wil het heel graag met je over sluitingstijden hebben. Maar nu jij zo enthousiast vertelt over de liefde van je leven... ben ik heel benieuwd eigenlijk wat je gaat doen dan nu. Ga je naar hem toe nou, nou, ik heb op een gegeven moment tegen hem gezegd... Rutger, dit is niet oké. Okay. Want dat is het niet, toch? Nou ja, nee. Ik kan niet een beetje met... Uh, ik vind dat eigenlijk niet oké. Okay. Maar op het moment dat het zo was, wist ik dat nog niet. Nee. Dus toen ik daarachter kwam, zei ik... Nee, Rutger, dit kan echt niet. Maar heeft hij het zelf toen... verteld dan? Nee, nou ja, het was zo. Ik zei op een gegeven moment tegen hem... Oh, jij bent eigenlijk best wel leuk. Als ik nu heel stoer was, dan zou ik jou zoenen. Dat zei ja. ik tegen hem. En toen zei hij, ja, maar ik heb eigenlijk wel een vriendin. Ik zo, oh, oké. Okay. En toen ging hij een beetje dansen en toen ging hij mij zoenen. En toen zei ik, oh, huh? maar net had je nog een vriendin. Hij zei, ja, dit kan ook niet. En ik zo, oh, nou een beetje zo, snap je wat ik bedoel? <laughs> ja. Nou ja, goed. En, en ik heb toen gezegd dat ik dat eigenlijk niet oké okay was, maar ja, toen was het al gebeurd. Ja, en ja, jij vond het niet erg, toch? Nee, want het is een liefde van mijn leven. Ja. Maar, <laughs> maar ga je nu naar hem toe? Nee, nee, nee, nee. Maar het, ik ben nu met uh, twee mensen um, ben ik de stad ingegaan. En hij is van één van die mensen, is hij de collega. Dus ik heb het helemaal bedacht, want zij heeft natuurlijk zijn nummer. Um, en dan kan zij zijn nummer aan mij geven. Maar ik weet nog niet of hoe ik het moet aanpakken, dus misschien heb jij een goede trip voor mij... Want dat meisje woont in Spanje en ze is Spaans. Dus eigenlijk vind ik het nergens op slaan. Ja, verkering, verkering met iemand uit Spanje. Dat slaat dus helemaal nergens op. Nee. Toch? Nee, ja, dat is lastig. Volgens mij is... Ik had, ik had mijn vorige vriendinnetje woon in Arnhem. En dat vond ik al lastig. Moet je nagaan Spanje. In Spanje? Daarom. Ja. Daarom. En Rutger is best... Maar aan de andere kant heb ik zoiets van... Um, als iemand dus al met jou vreemd gaat... Oh, ja. Dan is het dus ja. eigenlijk niet oké. Okay. Nee, maar ja, het is de liefde van je leven. Dat is ook wel weer waar. Maar even, even plan de campagne. Want je hebt hem dus ontmoet oh. vanavond. Um, ja. ga je, je, hebt je gaat zijn nummer achterhalen via die, die ja. vrienden van jou. Want dat zijn collega's ja. van hem. En dan? Ja, je de... moet op date. Ja, maar ik, ik weet ook al zijn naam. Dus je kan ook uh, tegenwoordig op Facebook en zo. Dus je kan ook gewoon Facebook, hè? Rutger Driesen. Driesen met dubbel S. Lucht ja. voor hem dat ik dat nu zeg. Nou ja, ach. He. Maar ga je, met hem, ga je met hem afspreken deze week? Um, nou ja, nu... Ben, voel ik mezelf een heel stoer meisje, dus nu ja. zeg ik ja. Want nu is alcohol in de man, hè? Dat scheelt wel. Daarom. En morgenochtend dan denk ik, oh, stout meisje, waarom heb je dit gedaan? En dan denk je ook van shit, heb ik het allemaal op de radio verteld? Um, ook dat. Rutger Driessen? Ja, maar Rutger luistert nu zelf natuurlijk niet. Nee. Dus dat, dat, dat is op zich, tenminste dat denk ik hoor. ging. Oh ja, maar... Uiteindelijk naar huis. Omdat ja. hij zei, ja, of ga ik tijdens met jou... Te... Zwak, hè? Dan zegt hij, ja, ik ga niet naar huis. En dan ga ik tijdens met jou zongen. Ja, dat vind ik geit, Chris. Ja. Ja. ja, je bent de liefde van mijn leven, of niet? <laughs> Wat wil je? Stel dat hij luistert, hè? Want hij is naar huis gegaan. En misschien heeft hij wel een soort rare gewoonte... dat voordat hij gaat slapen altijd even de radio aanzet. Ja, Wat ik Wat zou je tegen wel. willen zeggen? Mag ik, mag ik dan nu iets zeggen? Ja, zeggen, pak ik even je moment. Ja, voor Rutger okay. Driessen, met dubbel S. Oké, okay. nou... Um, even wachten hoor, daar komt ie. Ja. Rutger, als je dit hoort, wat je hebt gedaan is niet oké. Okay. <laughs> Want je hebt een vriendin. Dus dat kan niet. Maar Rutger, ik wil het jou wel vergeven, omdat je de liefde van mijn leven bent. Dus ik wil dat je nu naar Spanje belt. Het maakt mij niet uit hoe laat het daar is, ik weet niet of het tijdverschil is. En dat je dan tegen haar zegt, ik heb de liefde van mijn leven ontmoet. Schatjes, sorry. En dan leven wij nog lang en gelukkig. Ah, mooi, heel mooi, Mandy. Ja, toch? Ja, te gek, te gek. Dankjewel dat, uh, dat je zo even in de uitzending was en dat je je hele liefdesverhaal op de radio hebt verteld. Uh, dat was een mooi, mooi verhaal van Mandy. Zometeen, ja, ik ga even een sigaretje roken. Ik moet er even van bij komen. Maar eerst, Chuck Berry. Die het Radio ingebouwd, zodat dat het hier nooit dicht gaat en dat het uh, altijd gewoon open is. Zo ook vannacht. Ah, en het is weer tijd. Yes. Het is toch wel lekker eventjes hoor. Eventjes eruit, even uit de studio. Even een sigaretje roken. En het, uh, het ligt, oh, De sigaretten liggen al voor de deur. Dat is een goed teken. Ah, het is koud, maar ja. De warmtelampen. Oké. Ik ben blij dat ik zelden alleen op het dakterras ben. Het, kon, het gaat er waarschijnlijk wel een keer gebeuren, maar ook nu zit er weer iemand. Daar ben ik heel blij mee. Hallo. Hoi. Het is toch fijner samen roken, hè? Ja, dat maakt het wel gezelliger. Mag ik een vuurtje van jou? Ja, dat mag. Dank je Gaat het goed? Jawel, jawel. Het is toch wel laat, ook al ja, is het zaterdagnacht? Ja. Ja, en het wordt kouder de hele tijd. Dat, uh ja, daar word ik moe van vaak, ja? van kou dan word ik een beetje rillerig en zo. Net alsof je dan gewoon echt te veel energie verbruikt. Hmm. Maar goed, we mogen niet klagen, want het is droog. Hey, en we hebben een warmtelamp in onze rug. Ook dat en een sigaretje, dus nou ja, eigenlijk ja. is het prima. En een blikje dat boel. Ja, om de nacht te komen. <laughs> ja. ja. Um, ik heb het vannacht over uh, sluitingstijden, over hoe, hoe laat jij naar huis gaat uh, als je in de kroeg zit en zo, en of je vindt dat er vrije sluitingstijden moeten komen. Um, hoe laat ga jij meestal naar huis als je in de kroeg zit? Ja, dat verschilt een beetje. Het verschilt een beetje of ik gewerkt heb die dag, want dan ben ik vaak wel wat moe, meer moe. Eerder lam, dus ook eerder naar huis. Maar ik kan ook wel uh, tot zes uur s ochtends doorgaan. Maar kan jij ook wel, als je zegt van, ik heb het leuk gehad, ik ben een beetje teutig, het toppunt van de avond is geweest, om één uur naar huis gaan? Nee. Nee. Daar gaat het bij mij altijd fout. Want ik denk dan, oh, het is super leuk en super gezellig. Laten we naar de volgende kroeg gaan. En die is dan altijd minder leuk. Ja, ja. En um, zou je het fijn vinden als, als je gewoon echt bij wijze van spreken 24 uur per dag zou uit kunnen gaan? Dus dat er gewoon geen stop op is. Dat het gewoon dat er een kroeg is waar je gewoon 24 uur per dag naartoe kan? Voor mezelf. Uh -huh. Als ik het zelf. Ja, want ik weet dat ik dat toch niet zou doen. Maar de keuze hebben is dan wel lekker of zo. Ik weet dat ik. Nee, ik zou echt niet helemaal naar de get vergaan en 24 uur lang partyen. En nee, dat zou ik niet doen. Maar ik, die keuze, als die er is, ja, misschien een keer. En wat had je gedaan, want het is nu uh, het is midden, echt midden in de nacht... van zaterdag op zondag, best wel een uitgaansavond. Wat had je gedaan als je niet hier bij Radio 1 had gezeten op het rookterras? Um, ik denk ergens biertjes gedronken wel. Ik weet niet waar, ik denk een leuk kroegje of zo. Ben je wel een beetje een kroegtijger? Ja. Ja, meer dan clubs. En zo, clubs vind ik nooit zo leuk. Waarom niet? Ja, daar voel ik me gewoon niet zo op mijn gemak of zo Ik hou gewoon van zitten en praten en een beetje muziek luisteren. Dat vind ik fijn. Soms is dansen ook wel leuk hoor. Als ik met, echt met vriendinnetjes een avond ga dansen, vind ik dat ook prima. Maar ik vind een kroeg altijd relaxter. Omdat je dan kan kletsen? Ja, ja. Ja, eigenlijk wel. En, want wij zitten nu te roken. Ik zit midden in mijn programma, maar wat ik zeg, ik vind het even lekker om eruit te zijn. Ik vind het eigenlijk wel lekker dat het zo koud is, omdat je toch binnen zit de hele tijd even zo op fris momentje. Hoe doe je dat met uitgaan? Ga je dan ook steeds naar buiten? Of ben je dan wel zoiets van, oké, okay, ik ben met mijn vriendinnen binnen en die roken bijvoorbeeld niet. Ik blijf bij hun. Of ga je wel gewoon te pas en te onpas roken? Nou, ik selecteer de kroegen waar ik kom op het rookbeleid. Echt? Nou ja, het ligt eraan ook met wie ik ben. Als ik met rokers ben, zitten we altijd in een kroeg waar nog gerookt mag worden. Als ik met niet rokers ben, dan kan ik inderdaad ook gewoon weet je, twee keer op een avond even een sigaretje roken. Dat is toch wel ongezellig als je dan met een groep bent dat jij steeds naar buiten moet om te roken. Ja, inderdaad. Dus dan, dan heb ik het ook niet zo door of zo. Maar ik, bij mij werkt het ook altijd zo als andere mensen gaan roken, dat je dan ook denkt, oh ja, roken, dat doe ik ook. Je dan, je, dan, dan wordt weer zo, zo even aangewakkerd. Ja, ja, inderdaad. Maar ik kan ook wel zonder een avondje. Dus inderdaad, als je in een club staat, want dan moet je ook vaak naar een rookruimte. Dat uh, vind ik echt heel ranzig. Ja, sta je dan dicht op elkaar, ja. een vieze geur. Ja, en dan ja, gewoon benauwd en zo. En... Dus dan ga ik altijd wel liever naar buiten. Ik vind buiten roken altijd wel fijner. Hmm. En wat ik heel erg leuk vind aan roken tijdens het uitgaan... Uh, is dat je ook met mensen spreekt omdat je zo'n momentje hebt met z'n tweeën. Net zoals wij hier nu zitten. Als je dan toch samen zit, ga je toch maar even met elkaar kletsen. Ja. ja, dat inderdaad. Maar als je dus met je vrienden bent die ook roken, dan doe je dat. Maar ook als je in je eentje staat te roken... dan ga je ook altijd praten ja. met de anderen die aan het roken ja. zijn. Ja, dat is inderdaad wel gezellig. Want het zijn vaak hele korte gesprekken... wat ook soms echt helemaal nergens over gaat, maar toch wel gezellig. Heb je wel eens iemand echt ontmoet? Uh, een vriendje of zo, of een vriendinnetje... Of, of een, een goede vriend die je door middel van roken hebt leren kennen. Mm. Ben je wel eens versierd tijdens het roken bijvoorbeeld? Ja, dat gebeurt wel. Maar dat is vooral... Doen ze dan denk... ook van, hé, hey, uh, wil je een vuurtje? Nee, dan, dan gaan ze mij om een vuurtje vragen. Maar dat is denk ik gewoon het risico van een meisje in haar eentje buiten aan het roken. Want dan zien ze, oh, die heeft niemand om mee te praten. Daar gaan we naartoe en dan gaan we een gesprek aanknopen. Dus dat heb je wel, ja. Maar dat lach ik meestal een beetje weg. Je bent natuurlijk een makkelijk project dan. Want ja. jij staat er dan toch, een beetje op je telefoon te kijken waarschijnlijk, of een beetje om je heen. Ja, ja dan denken ze, nou daar gaan we eens even lekker op af. Ja. Eigenlijk wat ik nu ook doe. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Nee. ja, ik ja ben, en ik, je vroeg om een vuurtje. Ja, dan ook dat nog. Alles is, alles, alles, uh, alle dingen zijn aanwezig. Hey, ik ben een hele snelle roker, kom ik elke zaterdag achter als ik hier weer zit. Ik ben er al bijna weer doorheen. Ja. Jij? Jij ja, ik, ja, ik ook wel bijna. Okay. jij ja, was ook iets eerder begonnen jij ja. zat hier al. Maar uh, mm, dank je dat je deze rookpauze met mij door wilde maken. En het mooie aan het Radio 1 gebouw en aan het programma en aan de programma's op Radio 1 is dat het nooit sluit. Nee. Qua sluitingstijd. Dus je kan hier gewoon de hele nacht op dit rookterras zitten. Ik denk dat we de volgende keer gewoon een fles volt kan meenemen. <laughs> ja, maakt gewoon hier heel gezellig. Kan ik gewoon de uitzending hier vandaan maken? Ja, dat kunnen we best een keer mm. proberen. Vind ik een goede Ga ik... Uh, zal ik eens even naar kijken. Hey, dankjewel. Fijne avond. Night, I'm going All the are changing, green and I Looking back through time, you know it's clear that I've been blind. I've been a fool to so open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it. Crying out loud, the love that I. NEVER Met een gitaar. En die zingt uh, Babylon, David Gray. Zo mooi, zo midden in de nacht. Het is uh, kwart voor vijf. Het zit er bijna op. En zo ook in de B&N-bar waar mijn vrienden zitten. Want daar is de sluitingstijd. Ja, ze moeten nu echt naar huis. En ik, uh, ik ben eigenlijk benieuwd of zij, als zij uitgaan... En dat hebben ze af, afgelopen week natuurlijk weer gedaan... Of ze ook met sluitingstijden te maken hadden. Boys Bar... Ja, vorige week was dus zo'n avond dat, we, dat ik in de kroeg zat met een stel vrienden. En toen was het op een gegeven moment was het een uurtje of drie, half vier. En toen was er eentje die zei ik ga naar huis. En de ander zei nee, we gaan door. we gaan we nee, want de sluiting stuik, ja, ja, we gaan gewoon door. En ik was ook eentje, ik zei ja, we gaan gewoon door. Dus we gingen naar de volgende kroeg, want de ene kroeg ging dus dicht. Ja, en toen kwamen we <lacht> daar. En toen één biertje en het was daar zo stamvol. Want iedereen stond in die kroeg, want dat was de enige die die oude was. dit Ja, dat, dat was denk ik dan uh, om, om half vier of zo. Oké. Okay. Ja. Maar daar was het dus zo druk en vol dat er helemaal niks meer aan was. En dan sta je na 10 minuten buiten zo, ja dit, ja, dit was gewoon niet leuk. Dus dan ga je in één keer wel naar huis. Dat is een soort uh, de, uh, 24 uur stand bij Lowlands. Als het festival dicht gaat, ja, dat iedereen ja, dan ja. naar, ja, naar nou. heen stroomt. De, dan is het daar op een gegeven moment ook niet meer leuk. Maar wat hebben jullie toen gedaan, lezen. buiten naar huis? Ja, ik ben toen gewoon heel braaf naar huis gefietst, omdat ik er toen in één keer klaar mee ik was. maar is een die heel ging spannend verhaal. Nee, nee, nee, nee, ja, maar de rest die ging allemaal nog wel naar afterparties. Maar ik ben dan op een punt gekomen waarvan ik denk, ja, het is nu gewoon niet leuk meer. Want ja. dit was veel te druk. Ik ben nog een sjaal kwijtgeraakt in de mensenmassa en zo. <lacht> en dan denk ik, nou ja, dan ga ik wel. Ja. Maar af en toe, dan zit ik toch met zo'n gezicht. Ja, ja inderdaad. Zo ik elkaar. heb altijd, als ik degene die naast me staat of zit... of, of soms gewoon in elkaar is gelaasd naast een parken, <laughs> als ik daar zie van, oh, jij ziet er echt heel erg dronken of staand uit... dan denk ik van, oh ja, nu is het misschien wel tijd om te gaan. Ja. Ik heb uh, een verjaardag gehad in mijn achtertuin. Ni niet heel boeiend, wel supergezellig. Ja, achter uh, onze laag. Ja. <laughs> nee, en daarachter... Ja achterachtertuin. Yeah? Dat is een grasveldje inderdaad, van mijn, van mijn buurmeisje. Oh. Ja, heel gezellig. Wel lang. Het begon om... Is dat het buurmeisje waar je de vorige keer niet meer wist waar je geweest was? Ja, nee. ja zelf. Ja. ja, een hele dat avontuur ja, ermee gehad. heel veel verhalen over het buurmeisje geweest. De girl next door. Ja. ja. Nee, maar dit was dus uh, wel, ik, wel extreem lang. We hebben om acht uur begonnen en om half zeven sliepen we. Wel, wel lang feest. En jij zit net te vertellen dat je iedere keer om twee uur zat bent en naar huis gaan. Ja, nee, maar op een verjaardag is het toch anders. Ik weet het niet. Ik denk dat ik toch uh, in een verjaardag met flesjes bier toch iets minder drink dat ik het langer volg. Ja, dat is, wel, dat is wel waar. Want dan zit je in zo'n soort zo verjaardagsetting denk je, nou ja, we ja. beginnen een beetje rustig. Terwijl je anders in de kroeg moet je tanken. Ja, maar ook... Het slaat wat ik nu zeg, maar het voelt wel. Maar, dus. maar ook glazen, uit glazen drinken, dat gaat ook wel. Nee, maar ik heb dus geen... Uh, heb niet, niet, niet zo heel wild weekend. Nee, het is Weekendplannen, Want ja, het is natuurlijk zaterdagavond. Het uh, ging uh, in uh, nachtbrakers vannacht over sluitingstijden. En uh, de bar bij BNN is nu gesloten. Zometeen is dit programma gesloten. En dan uh, geef ik het stokje over aan Luc. Maar voordat het zover is, eerst nog deze prachtige plaat van... Liana La Havas, Is Your Love Big Enough? happen.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 And I danced till I wasn't drunk anymore So I just got to know I truly have to know Sannela Havas. Is your love big enough? Fijn hoor. Ah. Goede muziek eigenlijk alleen maar in het programma dat mag ik dan ook helemaal zelf uitkiezen. Dus het zou, het zou raar zijn als ik dan allemaal stomme muziek zou draaien. Ja, elke week heb ik ook een plaat die iets met de uh, met, uh, met actualiteit te maken heeft. En uh, zo heb ik een keer voor Jolanda Sap... Die, uh, die toen een enorme zetelverlies had tijdens de verkiezingen... een plaat gedraaid, Ben Howard, met Keep Your Head Up. Ik zou eigenlijk weer wel een plaat voor haar kunnen draaien... want ja, ze is natuurlijk opgestapt nu bij GroenLinks. De hele, heel GroenLinks ligt op zijn gat. Maar ik dacht, ik, ik, ik zat een beetje zo te speuren en tv te kijken... en toen kwam ik langs SBS6. Ja, ik, ik heb er een klein stukje van gezien, maar ik vond het echt vreselijk. Maar, um, en, en, en, en uiteindelijk las ik dan nog op internet eventjes de uitslag, want het ging over het Nationaal Verkeersexamen. Het gingen allemaal gingen weer in een panel zitten en dan moesten ze een theorie-examen doen. En wat ik eigenlijk heel grappig vond, ze hebben allemaal hun rijbewijs hè? en twee van de, van de kandidaten van de negen hebben het maar gehaald die, uh, die uh, nationale verkeersexamen, eigenlijk een soort herexamen En dat, het grappigste, eigenlijk als klap op de vuurpijl... haalde zelfs Christian Albers, dat is een autocoureur die van zijn beroep doet, er geen F1 of uh, Formule 1... maar F, F3 of zo, weet ik niet. Maar zelfs hij haalde het niet. En dan ben je, is het je werk en dan haal je het niet. Dan ben je toch ook... Ja, weet ik niet, vind ik raar. Maar ja, um, actuele plaats. Dus uh, ik kan het niet laten om dan iets met traffic, verkeer, verkeersexamen... en dan echt... Een van mijn helden, Jimi Hendrix. Ook bij de, de 27-club zit hij. Ook op zijn 27 e dus ging hij de pijp uit. Om hem even te draaien. Jimi Hendrix met Crosstown Traffic. your back I can, I can see you had your fun but uh, darling can't you see my singles turn from green to red and with you I can see a traffic jam de eerste plaat bedacht ik me eigenlijk dat ik gewoon een hele slechte aanleiding heb gezocht om deze vette plaat te draaien. Jimi Hendrix, <laughs> Crosstown Traffic. Maakt niet uit hoor, een goede aanleiding, of een slechte aanleiding is ook een prima aanleiding. voor Jimi Hendrix daarom, toch? Daarom, daarom. Hey, Hé je bent er Luc. Ja, je was vorige week niet, toen mist ik je. Ja, Je hebt wel mee in... geluisterd nog eventjes in Barcelona. Ja, dat vond ik heel lief van je. Ja. Want uh, je was lekker in Spanje. Dat was heerlijk, daar hebben ze geen sluitingstijd Nee, door. dat wilde ik nog even vragen. Nou ja, dat begint alles om een minuutje of elf. Uh, nou, twaalf ongeveer. Ja, alles is veel later. Alles je gaat is veel om later. half elf, elf ja, uur. Ja, ja, ik zat lekker aan de tapas altijd om elf uur, half twaalf. En het ja, ja, dat was echt heerlijk. Ja, ook al uh, van. Wij doen altijd cadeautjes, want wij geven elkaar. Uh, eigenlijk, ik geef het stokje door aan jou. Jij ja. gaat nu tot zeven uur programma maken voor BNN ook. Als collega's en ja. we vinden elkaar leuk en we drinken bier en zo. En dan wilden we, wilden we het een beetje speciaal maken, dat we dus ik afscheid nam en jij doorgaat. Ja. En nu heb jij het toch uitgepakt? Of? Ik heb een cadeautje meegenomen wat ook echt is ingepakt. Het is ja. wel dichtgeplakt uh, uh, met schildersteep. maar uh, alsjeblieft. Dankjewel. En um, uh, het is uh, met een geel bloemetje ja, erop. Ja, daar ben ik blij over. De... Ik ik ja, geel bloemetjes. Ja. Nou, dat was toeval. Maar ik, ik dacht, ik was dus in Spanje. en Ik dacht, ik moet ze voor je meenemen uit Spanje. Oh. Alleen heb ik, nee, ja, ja, voordat je denkt van, oh, dat heeft hij ook echt gedaan, dat heb ik niet gedaan. Maar oh. ik dacht, van, ik wil de tapas meenemen, want je bent echt, jij bent een Zeker. Ja, een lekker smikkelen en zo. Dus ik dacht, ik neem tapas voor je mee, alleen dan op de Nederlandse manier, soort van. Dus uh, nou, hier, bij deze. Sardinientjes. Oh, ik vind sardientjes heel lekker. Ja, ja, Kijk, dat dacht ik al. Het is altijd lekker een paar sardientjes. Dat, ik, dat is eigenlijk zo'n tapas. Stel hè? dat ik hem nu open maak, ja, ja, er zit olie in, dus ik zou het niet doen. Dan, hey, dan kan ik hem niet meenemen. Hè? Nee, nee, nee. Je dan moet dan hem ik morgen... ik zou hem lekker in de. Of morgen of, of straks lekker in de trein uh, opspikken. Ja. ja, ik zit nog drie kwartier in de trein. Nou ja, dan, uh, dan zou het kunnen. Terwijl ik naar jou luister, ja. kan ik dan lekker mijn uh, sardientjes... Kun, kun je tapas eten? Oh, lekker. lekker Datje wel. Alsjeblieft. Ik schud je dan. Nou, Dank je wel. Ja, en die mag ik weer. Ja. Um, ik uh, ben er niet zo goed in met cadeautjes. Ja. Ik vergeet het eigenlijk ook. Ja, je waren een feestje, feestje vrijdag. Nee, maar dan was het vrijdag? Dat zei je al van oh, ik ben ah, ja. zo slecht in het ja, en, en dat is niet omdat ik je niet, niet, niet leuk vind ofzo. Of dat ik denk van AJ ah, krijg. Ik, ik, ik denk er ook over na, maar ik vergeet dan het cadeautje mee te nemen. Mm -hmm. Maar nu heb ik uh, toch iets meegenomen. Oké. Okay. Ik heb een soort, een soort grasprietje. <laughs> wat is dit? Nou? Ja, ja, je ja, je ja, pakt is... gewoon wat rommel van de grond nee, af. Nee, nee, nee, nee. Wat is dit? Het is, ik heb gevoetbald vandaag. Oh ja, verrek, Het is echt gras. Ja, maar op een soort kunstgras. Oh, wat raar, het ruikt ook een beetje raar. En ik vind dat echt vreselijk kunstgras. Hmm. Met, met voetbal. Ik heb wel gescoord trouwens, wil je een beetje opletten? Je ja. zit alleen maar ja, naar het ja, gras ja, ja. te kijken. Ik heb wel gescoord. 3-1 verloren, maar okay. toch gescoord. Nou, goed. En, en ik, ik heb een hekel aan kunstgras als echte voetballer. Ik ja. wil het gewoon het ruiken, het gras en het slidings maken en vies worden. En dat heb je met kunstgras Ja, maar het ruikt wel niet. een beetje naar gras. Ja. Toch? Ja. Ah. Ja, en er zitten dus ook nog allemaal, ja, dat had ik eigenlijk ook nog mee moeten nemen. Er zitten allemaal rubberstukjes tussen. Ah, dat is heel yeah. raar. Ja, het is toch half, gra half echt gras, half nepgras ja, dat, is dat is heel is vreemd, hè? Nee. Maar uh, dat, dat wilde ik eigenlijk, dat nou. was het verhaal achter mij. Maar ik heb dus wel iets meegenomen. Ja, dat is best wel goed. En, uh, bedankt. Ja, je kan er niks mee. <laughs> ik heb lekkere sardientjes. Nee, ja, leuk. Wat ga je zo meteen doen? Uh, ja, ga, we gaan het hebben over bedrogen worden. En dan niet, niet in je relatie, maar gewoon dat eh, je wordt opgelicht. Ja. Of wordt uh, snoeien tegen je gelogen. <laughs> ja. uh, mensen die, uh, ja, vooral oplichting. Dat soort verhalen wil ik graag horen. Ga je ook Marco Possato draaien? Met de meeste <laughs> drones zijn we ook. <laughs> ja. Nou, dat is best een goede inderdaad. Ik ga, <laughs> ik ga er even over na. Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Nou, heel fijn. Zometeen Luc met Start. Dit was Nachtbrakers. Hoi, tjus. En. En. <lacht>